Het is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 Dit is Helene Ecker met het NOS-journaal. De drie partijen die onderhandelen over een nieuw kabinet... hebben een akkoord bereikt over het veiligheidsbeleid. Volgens de plannen van VVD, CDA en PVV komen er 3000 agenten bij. Verder moet het aantal politiekorpsen worden teruggebracht van 24 naar 10. De partijen zijn het er ook over eens dat er een minimumstraf moet komen... bij zware misdrijven en dat het proefverlof voor TBS'ers moet worden ingeperkt. De gemeenteraad van Maastricht wil Onno Hoes als nieuwe burgemeester. De VVD'er is unaniem voorgedragen en binnenkort zal het kabinet de voordracht hoogstwaarschijnlijk goedkeuren. Hoes was gedeputeerde in Noord-Brabant en is sinds kort voorzitter van het Centrum voor Informatie en Documentatie Israël. Hij zal in Maastricht Gert Leers opvolgen, die begin dit jaar moest opstappen. Burgemeester de Graaf van Apeldoorn is tegen het plan om de auto die is gebruikt bij de aanslag op Koninginnedag tentoon te stellen. Het idee komt van het politiemuseum en het Apeldoornse Geschiedenismuseum. Die willen het wrak van de zwarte Suzuki Swift over enkele decennia gebruiken bij tentoonstellingen. Bij de aanslag op Koninginnedag vorig jaar kwamen acht mensen om het leven. De Amerikaanse cartooniste die aan de basis stond van de actie Iedereen tekent Mohammed Dag is ondergedoken. Volgens de hoofdredacteur van de krant die de cartoons van Molly Norris plaatst heeft de FBI haar aangeraden om te verhuizen en haar naam te veranderen. Aanleiding is een doodsbedreiging van een moslim geestelijke. Een cartoon van Norris in april werd de basis van een Facebookpagina met een oproep aan iedereen om Mohammed te tekenen. Een korte maar hevige storm heeft grote schade aangericht in New York. Een vrouw werd gedood toen ze onder een boom terechtkwam. Honderden bomen raakten ontworteld, huizen zijn beschadigd, tienduizenden huishoudens zaten zonder stroom en het openbaar vervoer werd gedeeltelijk lamgelegd. Tijdens de storm werden windsnelheden gemeten van 130 km per uur. Het weer nog: eerst alleen aan de kustbuien, later ook elders in het land. Vrij veel wind uit het westen en een middagtemperatuur van ongeveer 16 graden. Dit was het.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 Zandvoort heeft het. Oh, yeah. En jij beleeft het. Zon zon CZ. Zandvoort en zomerhits. G F M. Dit is de zomer van ZFM. Met, oh, yeah. met nu de herhaling van ZFM Jazz. En je take a bass. Man, nu we getting some place. Take a box. One that rocks. Take a blue horn. New Orleans bar Ah, you take a stick With a lick Take a bone Ho, oh, ho, hold the phone Take a spot Cool and hot Now you have jazz, jazz, jazz, jazz, jazz. Too tall, so. Oh, that's positively. Therapeutic. Now you have jazz, jazz, jazz. And that's jazz. Now you have jazz, want dit is CFM Jazz: de zondagse wekker op de Zandvoortse radio. Vandaag samengesteld en gepresenteerd door Tom Hendricks. Goedemorgen Zandvoort, Benveld en Haarlem. Hopelijk hebben jullie wel allemaal een goed ontbijt gekregen. En goedemorgen de internetluisteraars in onder andere Boertangen, Dokkum, Bergen op Zoom, Den Bosch, Hamburg, Peking, Brazilië en wie weet waar nog meer. Het is elke keer weer een puzzel voor mij om te kijken welke muziek ik uit mijn collectie zal meenemen. En voor vandaag heb ik de volgende oplossing gevonden. Van bijna elk in de jazz gebruikt muziekinstrument koos ik een bepaalde speler uit. En wat de zangstemmen betreft, idem dito. Dan laat ik maar eens beginnen met het fenomeen de jazz cello. Rasbassist Ray Brown liet er speciaal een voor zichzelf bouwen. En begeleid door een stevig combo plukt hij de cello in het nummer Tangerine. Ook het mondorgel hoort in de jazz. Maar ditmaal werd het broodje niet bespeeld door onze Belgtoets Tielemans, maar door de Italiaan Bruno De Filippo. Ooit begeleidde hij Catherine Valente op de gitaar, maar hij uh, wist steeds beter zijn weg in de jazz te vinden. Hier speelde hij Let's Get Crazy en werd begeleid door drie bekende New Yorkse muzikanten. Pianist Don Friedman, bassist Jeff Fuller en drummer Billy Hart. Als 14-jarige was Willy Bobo al bezig met percussie, de belangrijke instrumenten in de Latin jazz. Hij bespeelde in tal van beroemde bands de trommeltjes totdat hij zijn eigen band in het leven riep. Het is tijd voor een kopje koffie. Zwart graag. Willy Bobo met black coffee. I I deal. Before me, you are my only thing. Now, if if you could see the magic. Doesn't matter where you are 'cause I can see how fair you are. I close my eyes, and there you are. Knowing Knowing I want You so I can't erase Your beautiful face Before me I can't erase dat was de eerste menselijke stem in deze CFMPS. De diepe bariton van Johnny Hartman. Hartman was gespecialiseerd in ballads. In 1946 kwam hij na het winnen van een uh, zangwedstrijd... in de picture bij pianist Earl Hines, die hem bij zijn band inlijfde. En zo bouwde Johnny Hartman al snel een indrukwekkende carrière op... die helaas in 1983 eindigde bij zijn overlijden aan longkanker. Zijn muziek raakte compleet in de vergetelheid... totdat acteur en filmregisseur Clint Eastwood... in 1995 negen van zijn songs gebruikte... in de film Bridges of Madison County. En de titelsong hoort jullie daarnet. De altsaxofoon. Daarvoor koos ik een muzikus die ik vrijwel nooit draai. Lee Connets, die ooit bij Stan Kenton al een reputatie opbouwde en die een prachtig album maakte met muziek van Tom Joviem. Samen met de pianiste Peggy Stern, die trouwens in het komende nummer De Synthesizer bespeelt. Lee Konitz met How Insensitive. Dat was de vibrafoon, die eh, na Lionel Hampton ook niet meer is weg te denken uit het de jazz. Maar het was dus niet Lionel Hampton, niet Gary Burton, niet Dave Pike, maar de Engelsman Victor Veldman, die als zeven jaren al drumde in een familietrio. Op zijn tiende had hij al een gastoptreden in de luchtmachtband van Glenn Miller, maar later stapte hij over op piano en vibrafoon. Midden jaren 50 emigreerde hij naar de States waar hij een veelgevraagd pianist en vibrafonist was... tot hij in 1983 plotseling overleed. Hier hoorden wij hem in Duffelcoat. Tijd voor de viool, die ook regelmatig in de jazz opduikt. Eerst dacht ik daarvoor aan Joe Venuti of Stefan Grappelli maar die opnamen zijn toch erg gedateerd. Daarom de keus voor Regina Carter. In 1966 in Detroit geboren... En twee jaar later al achter de piano. Op aandringen van haar moeder stapte zij weer na twee jaar over op de viool. En zij begon als klassiek violiste. Maar door haar jazzzingende vriendin Carla Koek werd zij op het jazzpad gebracht. Daar geldt zij als een van de beste violisten. Luister naar Regina Carter in Soul Ice, begeleid door Kenny Barron op de piano. Harmony, ook een onderdeel van de vocale jazz. Vandaag vertolkt door de King Sisters, die in de jaren 30 en 40 triomfen vierden bij de big bands van onder andere Artie Shaw en Charlie Barnett. En hier waren zij te horen in een swingend All of Me. Het loopt tegen 11 uur, dus ik kan nu wel een beetje lawaai in het programma stoppen. Met het onmisbare jazzinstrument de drums. En hoe kan ik die beter laten horen dan met die befaamde drum battle van Gene Krupa en Buddy Rich tijdens het Jazz at the Philharmonic Concert 1957 in New York. Twee blanke drummers in topvorm. De drum battle. Het was de beurt aan de trompet, gestopt gespeeld door de Bosnische jazztrompetist Dusko Gojkovic, die na vele jaren in de steeds te hebben gespeeld terugkeerde naar het oude Europa. Begeleid door pianist Tommy Flanagan speelde hij heel ingetogen No Love Without Tears. Laat het eerste uur maar uitgaan met een ouderwetse wetse twist. Niet Benny Goodman, niet Artie Shaw, Piet Fountain geboren in 1930. Met zijn zoete sound heeft hij al meer dan 100 albums gemaakt. En hier is hij te horen met een van zijn bands in It Had To Be You. Tot zo. Great people all have a sense of humor, you know. He was funny when he played, he was funny when he talked. He thought funny, and uh, I'm gonna give you a two. He used to just lay me out with this song a little French song, played it like this. Later.